10 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journal. De onderhandelingen tussen de EU-ministers van Financiën... over maatregelen om de coronacrisis te bestrijden liggen stil. De vergadering werd aan het begin van de avond afgebroken... waarna er in kleine groepjes werd gebeld... om te kijken of er alsnog een akkoord uit de bus kan rollen. Nederland verzet zich tegen de wens van met name Spanje, Frankrijk en Italië... om het toch over de Europese staatsleningen... zogenoemde eurobonds te hebben... Verder is er geen overeenstemming over de manier waarop geld wordt ingezet van het crisisfonds, het Europees Stabilisatiemechanisme.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 Luisteraars, hele goede avond. Welkom bij Piso Radio Show 1380, hier op ZFM. We gaan beginnen aan twee uur nieuwheidsmuziek. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gastheer. Ik draai de plaatjes, zo zeiden we dat vroeger natuurlijk, de plaatjes aan elkaar. En, uh, maar ik praat ze niet aan elkaar. Nee, ik begin alleen maar met het aankondigen van dit programma. En de nieuwe albums ook aan te kondigen. Want ze zijn er weer. Vier stuks in dit programma. En de eerste twee... ...is van uh, Etopas, Deep Variants, zo heet uh, dit. Uh, het is een, een EP, hè, geen echt album, maar een, uh, een EP'tje. En uh, daarna komt wel een echt album van Gary Smith, uh, Classic Meditation. En toen dacht ik, uh, toen ik dat zag, vrienden, nou dat is weer een echt uh, meditatiealbum... ...maar het is uh, op solo piano nogal wel weer heel bijzonder eigenlijk. Dan uh, natuurlijk nog andere meditatiemuziek... maar dan uh, op uh, een heel andere wijze vertolkt. Um, je kan dat allemaal lezen op uh, peacefulradio.info. Ja, ik zou nog even te kijken naar de lijst. Uh, die heb ik hier voor. me we eindigen met uh, Pravoel, een, een Nederlander. En um, die hey, komt zelfs uh, twee keer langs in dit uh, programma. A Call of the Beloved, zo heet zijn album... Uh, nummer 15, op de rijden eindigt dit uurtje mee. radio.info daar kan je het allemaal op terugvinden. Uh, de playlist en de muziek, muzikale gedeelte van, uh, van dit programma. Veel luisterplezier. Mm.